Een uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het westen van Myanmar zijn sinds een week geleden... de opstand van Rohingya-militanten begon, mogelijk al 400 mensen om het leven gekomen, schrijft persbureau Reuters. De meeste doden zijn Rohingya, maar ook aan de kant van het leger... zouden er meerdere doden zijn gevallen. Het is waarschijnlijk een van de meest gewelddadige onrusten... in tientallen jaren voor de Rohingya, een moslimminderheid... die in Myanmar niet erkend wordt. Mogelijk zijn er sinds de nieuwe opstand... al 40.000 mensen naar Bangladesh gevlucht. Daarbij zouden ook tientallen mensen zijn verdronken... De orkaan Harvey heeft in de VS voor vele tientallen miljarden dollars aan schade aangericht. Kredietbeoordelaar Moody's schatte schade alleen al voor Zuidoost-Texas op 51 tot 75 miljard dollar. De gouverneur van Texas zegt dat hij 125 miljard dollar nodig heeft. Ook Louisiana en andere staten kampen met veel schade. De Amerikaanse regering zal voor het herstel een beroep doen op het congres, want het Nationale Rampenfonds heeft nog maar 2 miljard dollar in kas. Het dodental in Texas als gevolg van het noodweer staat inmiddels op 44. De farmaceutische industrie waarschuwt dat gezamenlijke inkoop... van medicijnen kan leiden tot minder keuzevrijheid voor patiënten. Ziekenhuizen en verzekeraars willen dure geneesmiddelen samen inkopen... om de prijzen van omlaag te krijgen. Volgens de vereniging van Farmaceuten VIG mogen ze dat proberen... maar moeten patiënten nog wel over alle medicijnen kunnen beschikken. Maatwerk blijft belangrijk, zei directeur Gerard Schouw... in het NOS Radio 1 Journaal. Hij wil wel samen met verzekeraars, ziekenhuizen en de overheid... kijken hoe de uitgaven aan geneesmiddelen in de hand kunnen worden gehouden. In Purmerend heeft vanochtend een agent een man doodgeschoten. Wat eraan vooraf ging, is volgens de regionale omroep NH nog niet duidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.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 You'll the alright. Let 'em hold you tight. You can smile. Every smile for the man.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 be so darling, save say the last dance for me. So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 Het is een beetje om de hoek, wat of het een Emmerweg is of die andere straat. Maar dat maakt niet zoveel ja, uit. Eigenlijk is het de Julianaweg. Ja. De Julianaweg. En de, het lichthuis, de ingang van zeg maar, de appartement, is aan de Emma-weg. Dus het zijn twee adressen in één pand. En dat is de ingang van de kerk, zal ik maar zeggen. Ja, precies. Het hele uh, complex bestaat uit de kerk en de kostenwoning. Ja, klopt. Ja. En jullie hebben het gekocht van de Kei. Wanneer was dat? Uh, uh, nou, dat is alweer 2,5 jaar geleden. 2,5 jaar geleden. Ja, bijna drie jaar zelfs. Ja.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 Een week te ontspannen ja. of een week te mediteren of aan yoga te doen. Dat, ja. dat bied je aan als pakket. Ja, precies. Maar ook verschillende behandelingen. Je kan massages doen of healingen. Ja, ja, ja. We hebben ja. een kleine sauna beneden in de, in de kelder. Oh. Waar mensen ook lekker kunnen ontspannen. Dus eigenlijk alles op het gebied van rust en ontspanning. Alleen maar rust. Uh, ja. Ja, ja, ja, waarschijnlijk mooi. omdat we daar zelf zoveel voor zijn <laughs> ja, hebben. Maar in, kerk, in kerk is natuurlijk ook rust. Hè? Dus ja, dus precies. Een stilte. Een stilte ja, uh, ja.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 maar alles op het gebied van hè, wat, waar we het net over hebben, de retreats, de retretes... dat, dat mag heel langzaam gaan, zich gaan ontvouwen. We gaan nu niet keihard de marketing. En... We, maar jullie hebben de rust gevonden eigenlijk, nu in de kerk? Eigenlijk wel. Ja, we hebben een heel heftig jaar achter de rug. Dat ja. staat geloof ik ook in de ja. krant. Hè? De aannemer was niet uh, helemaal uh, te vertrouwen, om het maar even in één zin Bonique samen staal. te vatten. <laughs>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 Het lichthuis aan de Emmaweg, Julianaweg. Ik wens jullie heel veel plezier en rust in Dankjewel. de komende jaren. En ik kom zeker een keer kijken. De kom ik kijken. Hartstikke leuk. Dank jullie wel. Dank Nights in white satin, never reaching the end. Is I've written never meaning to send beauty out always missed with these eyes before, just what the truth is I can't say anymore cause I love. They can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 En, nou, dat zou dat doen jaar... ze nu ook wel. We nu. Nou ja, dat, de verwachting is wel zo dat ze meedoen in ieder geval. Denk het wel. Nou, bij deze een oproep aan uh, de lopers binnen het college. En ja, dan ja. is toch zeker de burgemeester en de wethouder Bluijs er één van. Ja, we zoeken nog twee hazen. Dus dat komt twee uit. hazen? Ja. Dat oh, kunnen je. we wel even ja. voorleggen. Dus. Lopen jullie zelf ook mee? Ja, hè? Nou, ja, goed. Waarschijnlijk zitten we zo druk in de organisatie dat dat niet gaat lukken. Maar uh, we nee. moeten ja, de afstand was... wel kunnen overbruggen. Laat ik het zo stellen. Het is lastig om iets te organiseren en dan zelf deel te nemen. Dat feit we wel. Ja, je moet natuurlijk proef lopen, hè, ja, denk proef. ik. Ja. Proeffietsen. Er <laughs> moet iemand voor fietsen, ja, goed we hebben wel. <laughs> ja. nou, goed dat, dat moet ook gezegd. We hebben natuurlijk het rode kruis, al uh, die meewerkt of zijn medewerker ja. toegezegd. We hebben Leo Miesenbeek natuurlijk al die als verkeersbegeleiding uh, meegaat. Dus uh, wat dat betreft uh, zitten de grootste deel uh, zijn al goed uh, afgedekt en geregeld. Ja. Ja.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 Nee, de Rotary gaat de, de ja, Evenement, Ook nog een evenement op het circuit organiseren. Okay. In november. Op een dinsdag. Op het circuit. Ja. En wat voor evenement is dat dan? Daar gaan we een uh, cursus uh, hoogte rijvaardigheid uh, geven. Oh. Oké. Okay. In ja, samenwerking ook met andere Rotary Club. En, uh, dat zijn we nu uh, aan het optuigen. Leuk. Dus er komt nog wel een evenement. Een zeer zou, actieve club. Dan zou nou, ik in november zeker? voor, ja. in oktober een keer <laughs> terugkomen... om daar ja. wat meer over te ja. vertellen, Rins. Ja, dan dus, zullen we, dat we dat dit goed? voor. Wat anders, uh, ja. Maarten Jansen daar dan.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 Goedemorgen, Zandvoort. Het is onbeleefd, maar het lijkt een beetje op Heitje Davids. Je komt nou, terug. Nee, je nee, nee. Goedemorgen, Goedemorgen goede geweldig, <laughs> intro. Nee, ik, vind, ik heb er helemaal geen moeite mee. Maar je, je hebt toch, toch nooit zelf. echt afscheid genomen, nou, echt? Nee, echt afscheid niet. Want kijk, die, uh, die dames waar ik nu voor kom, is natuurlijk 55 plus. Ja. En uh, ja, die geef ik al zo lang les. Ja. En ik ja. hoop dat ik daar nog veel meer mensen bij kan krijgen. Want het is natuurlijk fantastisch. Ja, natuurlijk. We ja, gaan... Ja, toch. Ja, dat is heel sneller, maar wij praten met Conny Lodewijk. Eh, Wel bekend in Zandvoort en omstreken over dansen en dansscholen En lesgeven aan eh, zeer kleine en nu oudere mensen. Hm, ja. eh, samen met Roy van Buringen. Nou, niet samen. Ik werk voor Roy van Buringen. Ja, Oké. Okay. Ja. Roy is het bedrijf. Je duidelijk. bent in dienst van. Ja, precies.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 En uh, ze doen het echt heel goed. Mm. Tuurlijk, ik kijk als moeder naar me toe komt... en die zegt van, uh, joh, kom, wil je mijn zoon? Want die heeft natuurlijk ontzettend veel talent. Mm. Die geef ik dan privé. Ga ik hem keuren tussen aanhalingstekens. Ja, ja, ja. Kijk, en uh, die doe ik nu ook. En uh, jongen gaat over vier weken auditie doen. Kijk, dat doe ik wel. Ja. Maar dat is meer gericht op een op, persoon. Op, op, het, op een persoon en ja. ook voor het vak. Op het talent. Maar, uh, ja. op het, precies, het talent ja. is ook heel belangrijk. En dat heeft hij zeker. Ik denk dat hij het ook wel gaat redden. Mm -hmm. dus, dat is heel leuk. Maar voor de rest, uh, die meiden doen het echt heel goed. Ja. ja. Want je hebt het toen overgegeven. Ja. En ho hoe lang is dat dan niet geleden? Nou, dat is een paar jaar geleden. Nou, nou, dat is jaar geleden. Uh, ja, nou, even kijken. Twee jaar? Twee jaar. Nee, twee. langer. Want in die tijd zijn er al drie dansscholen geweest. Uh, nee, ja, ja. Ja, ja, ja, ik denk ja, vijf terug. Vijf, ja, ja, ja. Uh, toen had ik het geld overgenomen. Ja. Maar in die vijf jaar heb je niet gerust, he. je hebt nog van alles gedaan. En ja. uh, nu uh, kom je dan weer met, met Roy. Dansen voor 55-plussers. Ja. Uh, wat gaan ze dansen? Uh, van alles en nog wat. Uh, nee, dat is echt waar, van alles uh... nog. Als ik, als ik uh, jouw dansscholen bekijk, dan kijk ik meer naar het ballet, balletuitvoeringen. En, uh, die hebben we natuurlijk allemaal gezien in diverse uh, theaters, in, in Velden ja, zijn we ja, geweest. Nou, ja, dat weet ik. Um, wel. Ja. Ja. Ho en hoe kom ik het nu zie je? Nou, Ik, ik zou je vertellen, we beginnen hmm. met de dans. Uh, klassiek ballet is natuurlijk de basis. Ja. En daar vandaan gaan wij uh, elementaire oefeningen ik doen met de, met de, uh, de ouderen.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 En het is zo belangrijk, want dansen uh, voor ouderen het scheelt 30% langer leven. Dat is wel Bewegen. He? Heel moe. Yeah. Ja. En dat, dat, dat, dat ja, heb je niet zelf verzonder? Nee, want dat heb ik hier voor mijn neus. Ja. Dat is echt, echt een citaat. Ik wil het wel even voorlezen. Ja, Vijftigers en zestigers die regelmatig aan beweging doen, hebben 35 jaar. Oh, kijk, nog meer. nog meer minder kans om binnen acht jaar te overlijden dan een inactieve leeftijdsgenote.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 Ja, want ik was natuurlijk Coch, altijd... Want was ik, er al. ja, ja, want Sturend ja. 18 is toen vanuit Stecky ja. verhuisd ja. naar de pluspunt. Ja. Ja. Ja. Want ze hebben dat eigen, eigen, eigenlijk gebouwd voor, uh, voor Sturend 18. Klopt. Want, ja. kom, ga je gaat mee. Ja, wij gaan mee. Nou, dat heb ik Dat is gegeven al die jaren. Ja. ja, perfect. Dus er is niets meer in de kocht. Alles is nu in de kocht? Ja, er is, nee, qua dans is, is er niets meer in de krocht. meer. Alleen nee, Rob, Rob Dolderman zit daar nog, ja, alleen zeg maar, met, ja, eigen, met, eigen met zijn eigen dansschool. met eigen ja. Nou, Ben. Als Ben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 Ja, dat, oh, ze gaan helemaal uit hun dak. Oh, als het hard is, oh, je, dan gaan En dan gaat ze helemaal klaar? zo. Als het per ongeluk. Hè? Want ik weet hoe het werkt. Ja, ja. al jaren zo. Kinderen vinden dat schrikker Keiharde muziek. Ja. ja. Het is niet goed voor zo. Nee, trouwens, dat maar. is ook niet goed. Epilepsie nee. aanvallen. Hè? Ja? Ja. Oh, keiharde muziek. Is hey, die, uh, die nieuwe dansschool... Mm -hmm.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 6 september, 6 september ja, bij Pluspunt. Door ja. de burgemeester. Ja. Oh ja, is dat zo? Ja. Oh, nou ja. helemaal leuk. Ja. Fantastisch. 6 september, eh, dat was een verrassing. Denk ik. <laughs> ja. Ja, ja, dat stond ook al. Dat ja, dat was stond al, al. ik heb een ja, ik heb al. Ook, ik heb ja, gekregen. Ja, prima, helemaal leuk. 6 september is dan die opening en dan 7 september ga ik beginnen op donderdag om 2 uur. En dat is wekelijks?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 voor mij, wel. Voor mij wel. Hoe meer we zien, hoe meer vreugde vind ik. Nou ja, om... Vandaar de op kom kijken bij de kom opening kijken, ja. uh, op de 6e. Wil de, je informatie hebben? Twee uur. Twee uur, ja, twee uur. uur. Ja. Wil je informatie hebben? Kijk dan op On Air Dance. Kom jij ook, Ben? Uh, ik weet het nog niet. Hoor. De 6e ben ik waarschijnlijk in het buitenland. Oh, nog Maar Ik nou. oh, dus heb die penning niet in mijn kop zitten. Ah. Dus uh, als ik jij er ben, dan kom ja, ik zeker in. langs. On Air Dance. Facebook en website, daar is alle informatie te vinden. Ja, alle informatie te vinden. En anders kunnen ze gewoon even Of Roy langskomen, roodbellen. Of langskomen, altijd, altijd goed. Ja. Okay. Ik ben dus zo ook hoor. Er... Koning, ja. bedankt. Ik hey ben hartstikke leuk, dankjewel. Geen dank. Dankjewel, Koning. Muziekje. Dan doen we doen eerst nog een muziekje en daarna doen we de agenda.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 Ik ben een geboren eenzaam mens Maar dat was mijn eigen wijze wens Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen huh. En al zeggen mijn relaties tegen mij Maar joh, breed toch die jas naar de stomerij Want dat fort dat begint al knap eens te verminderen Maar juist zo'n vagebond als ik Die kom pas reuze eens zijn schikt met zijn oude jas Twee moeders en tien kinderen, Een familie Wouter in mijn jas. Ik laat ze eraf. Als een gloeider klas. Nou zitten ze boven in mijn kraag. En eten ze zich een volle macht. Ze vreden me heen. Door de Omdat de toch... Met twee motten. Ja, de muziekkeuze was deze keer van G. Rutter. Maar <laughs> dit had ik niet uitgekozen oh, oh. Thomas Toen deze gevonden ergens waarschijnlijk.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 En dat begint uh, na de parade. Dat zal rond uh, 9 uur zijn. Ja, en dan 2 en 3 september. We hebben het al een paar keer ook in de uitzending gehad. Uh, de geluksroute Zandvoort op diverse locaties. Uh, waar je geluk kan proeven. Gelukkig, gelukkig kan zijn. Ja. 5 september. Cinema Nostalgie met de film Vice Royce. House met onder andere Hugh Bonneville. De aanvang is om 1 uur. De entree is 6 euro. En als je met de belbus wil, dan is dat een euro duurder.